President Trump zei op een persconferentie dat het niet verplicht wordt en dat hij zelf geen gehoor zal geven aan de oproep. Amerikanen kunnen hun mond en neus volgens de dienst het best bedekken met een niet-medisch mondkapje of bijvoorbeeld een sjaal of een t-shirt. Trump benadrukte dat niet wordt geadviseerd om medische mondkapjes te gaan dragen. Enkele Amerikaanse staten bereiden zich al voor op tekorten aan mondkapjes en andere medische goederen. Een Amerikaan van 104 heeft het coronavirus na een kort verblijf in het ziekenhuis overleefd. De Tweede Wereldoorlog-veteraan liep het virus begin maart op in een veteranenhuis in de staat Oregon. Daar is hij weer teruggekeerd, net op tijd om zijn 104e verjaardag te vieren. De Amerikaan is wereldwijd een van de oudste corona-overlevenden. Hij was twee jaar oud toen de Spaanse griep over de wereld trok en tientallen miljoenen slachtoffers maakte. Het weer helder met weinig wind en vannacht land ligt de lichte vorst overdag eerst zon later stapelwolken bij 12 tot 15 graden. Zondag volop zon en maximaal van 17 tot 20 graden. Ook de dagen daarna blijft het warm met veel zon. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht future. Call me home.